1 uur. Het NOS Journaal. Jeroen het Kabinet wil het pensioenakkoord iets aanpassen voor lage inkomens. Overleven een bloedbad Noorwegen bezoeken eiland en Egypte eist excuses van Israël. Het weer: droog en zonnige perioden. het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 24 in het binnenland. Morgen eerst vrij zonnig en warm, maar in de loop van de middag buien, waarbij er met name in het zuidoosten kans is op onweer, hagel en windstoten. Het kabinet wil het pensioenakkoord iets aanpassen. De korting op de AOW voor mensen die eerder stoppen met werken... wordt verzacht voor de lage inkomens. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat we nu van plan zijn om te gaan doen... is dat gedurende de laatste drie jaar dat mensen werken... dat ze dan een bedrag extra kunnen sparen... omdat ze wat minder belasting hoeven te betalen. En dat geld kunnen ze dan gebruiken om de overgang... Naar de AOW en eventueel de lagere AOW als een jaar eerder hun AOW opnemen om die wat soepeler te laten verlopen. Minister Kamp kan niet vertellen om hoeveel euro het gaat. Ik kan dat niet zeggen, we zijn er aan het uitwerken op dit moment, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat iets voorstelt, zodat mensen echt in die drie jaar, als ze minder belasting betalen, wat extra geld overhouden en dat opzij zetten, dat ze dan in dat eerste jaar, dat ze. Um, ...moeten wennen aan die uh, overgang van werken naar uh, pensioen... Uh, ...kiezen voor een lagere AOW... ...dat ze daar dan enigszins mee tegemoet gekomen worden. Dus wij uh, proberen daar een substantieel bedrag voor uh, vrij te maken. We moeten ons realiseren dat er geen extra geld is... ...en dat betekent dat als de een wat meer krijgt... ...in dit geval mensen met de laagste inkomens... ...dan krijgen mensen met hoge inkomens krijgen minder. Het is nog altijd niet duidelijk of de bonden het pensioenakkoord zullen accepteren. Nogmaals, minister Kamp vakbeweging zou zeggen, wat ik niet verwacht, maar als ze zouden zeggen nou, we hebben daar geen belangstelling voor, we doen het niet, dan vervallen al die concessies en dan gaat in 2020 de pensioenleeftijd naar 66 jaar. Dan is niet de mogelijkheid om eerder die AOW op te nemen, dan is er ook geen mogelijkheid van deeltijdpensioen, dan is het ook niet zo dat de AOW 15 jaar lang met 0,6% per jaar extra omhoog gaat dan komt er dus ook niet een bedrag van 300 euro net op een jaar... extra beschikbaar voor de laagste inkomens. Ja, dus ik, ik zou niet weten waarom de, waarom de werknemers daar nou neer tegen zouden zeggen. En ja, dan de reactie van de bonden. Een van de FNV-bonden, FNV Bouw, waardeert de zesde van Kamp... maar voor Hitler John Kerstens van FNV Bouw vindt het niet voldoende. Nou, Het positieve is dat minister Kamp erkent dat hij nog iets extra's moet doen... voor mensen die op jonge leeftijd beginnen met werken... die zwaar werk doen en niet de hoogste inkomens uh, verdienen. alleen... De regeling waar de minister nu over nadenkt, die gaat de bouwvakker, want daar praat ik dan voor niet, uh, niet helpen. Je krijgt een bonus als je doorwerkt op je 62ste, 63ste, 64 e Dat hoorden we de minister uh, net zeggen. Uh, maar een bouwvakker die begint op zijn 16e, 17e jaar met werken en uh, na een dikke 40 jaar uh, stevig gewerkt te hebben, gaat hij momenteel zo tussen zijn 60 e en zijn 61ste met vroeg pensioen. Dus. Ja, als de oplossing die de minister de bouwvakker voorhoudt om op 65 een fatsoenlijk AW te krijgen.. is dat hij daarvoor minimaal anderhalf of twee jaar langer moet doorwerken. dan snapt u wel dat dat FNV Bouw op dit moment niet over de streep gaat trekken. En niet alleen FNV Bouw vindt het voorstel van Kamp tekortschieten. FNV Bondgenoten zegt dat Kamp een moonwalk doet: hij beweegt wel, maar blijft op zijn plaats. En voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW heeft ook gereageerd. Als dit de stap is waardoor de meerderheid van FNV zich achter het pensioenakkoord stelt... dan is de werkgeversorganisatie daar zeer tevreden over. Al dus Wientjes. Overlevenden van het bloedbad op het Noorse Utoya zijn net op het eiland aangekomen. Gisteren konden de nabestaanden van de doden Utoya bezoeken. Correspondent Rolien Kreton in Noorwegen. Rolien, wat gaan de overlevenden allemaal doen op het eiland? Nou, ze doen verschillende dingen. Ze gaan onder andere bloemen leggen en, en kaarsjes aansteken, omdat ja, deze overlevenden hebben natuurlijk ook vaak veel vrienden die het niet hebben gered. Uh, daarbij worden ze ook bijgestaan door de politie. Dus ze krijgen informatie over uh, onderzoek. Wie is waar overleden? Wat is er precies gebeurd? Wat hebben ze voor route genomen? En ook uh, hoe staat het met het uh, politieonderzoek? En ja, ze worden ook uh, bijgestaan door traumaspecialisten. Ze worden ook wel opgevangen. Uh, die mensen zijn inderdaad net aangekomen en mogen er zo lang blijven als ze willen. Ja, is het de belangstelling massaal? Ja, er zijn veel mensen die toch behoefte hebben aan uh, antwoorden op, op hun vragen. En dat is heel dubbel vaak. Dus aan de ene kant zijn mensen wel uh, overlevende bang om, om terug te gaan. Moeten echt een angst overwinnen. Maar aan de andere kant voelen ze wel de noodzaak om ja, antwoorden te krijgen. En ook echt een punt uh, achter dit, dit drama te zetten. Ja, nou waren gisteren was er een groep nabestaanden die naar het eiland ging. En vandaag overlevenden. Waarom is besloten om, om die twee groepen uit elkaar te houden? Nou, daar is heel bewust voor gekozen en dat is omdat uh, nabestaanden uh, vaak... Ja, grote behoefte hebben om in het, tot in het minste detail te weten hoe hun zoon of dochter is overleden. Dus die willen echt weten uh, welke route heeft mijn zoon genomen, waar is die neergeschoten, was hij met anderen. Uh, overlevenden willen ook wel antwoorden op vragen, maar voor hen is het, uh, komt daarbij uh, is het belangrijk om die angst te overwinnen. Uh, en dat is een beetje door de zure appel uh, heen bijten. Ik heb bijvoorbeeld met een jongen gesproken die zei: ja, ik wil. Per se volgende zomer terug naar het eiland. En ik weet dat dat heel erg moeilijk gaat worden. Maar daarom vind ik het heel erg belangrijk om nu al te gaan. Omdat anders ja, die angst alleen maar groter wordt. Uh, en Dan wordt er vanavond, dat is ook wel bijzonder, een, een diner georganiseerd voor zowel nabestaanden als overlevenden. En dat is de eerste keer voor veel mensen dat die elkaar ontmoeten. Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg pijnlijk, hè, omdat uh, de mensen die uh, de nabestaanden worden dan geconfronteerd eigenlijk met de mensen die het wel hebben gered. Maar uh, kennelijk is daar wel uh, veel uh, behoefte aan. Oké, okay, dankjewel. Roelien Cruton. Egypte eist excuses van Israël voor de dood van vijf Egyptische agenten. Ze kwamen om bij een Israëlische vergeldingsactie tegen Palestijnen. Egypte zegt dat Israël het vredesakkoord heeft geschonden... en trekt zijn ambassadeur terug. Correspondent Sander van Hoorn. Dat had Egypte vroeger natuurlijk nooit gedaan, maar inmiddels hebben ze te maken met de eigen bevolking die dat vredesverdrag tussen Egypte en Israël eigenlijk maar niks vindt. Een paar honderd mensen hebben vannacht bijvoorbeeld ook gedemonstreerd voor de Israëlische ambassade in Cairo. Voor Israël is het vredesverdrag met Egypte essentieel en Tel Aviv probeert erom de diplomatieke schade beperkt te houden. Tussen de regels door hoor je ook wel dat er intussen bemiddelingspogingen zijn. Dat niemand zit te wachten op een escalatie tussen Israël en Egypte. En dat er dus achter de schermen van alles geprobeerd wordt om dit in goede banen te leiden. De spanning in de regio is sinds donderdag flink opgelopen... toen de Israëlische stad Eilat werd aangevallen. Acht mensen kwamen om het leven. Volgens Israël zaten Palestijnen uit de gaza achter de aanval. En sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Daarbij zouden zeker twaalf Palestijnen zijn omgekomen. De Arabische Liga komt morgen bij elkaar om te praten over de situatie. In de Sint-Lambertuskerk in het Belgische Hasselt... wordt morgen een herdenkingsdienst gehouden... voor de mensen die om het leven zijn gekomen tijdens Pukkelpop. De dienst begint om 11 uur. Tijdens het popfestival kwamen donderdag vijf mensen om het leven... toen een noodweer losbarstte. Tien festivalgangers raakten zwaar gewond. De toestand van drie van hen is nog altijd kritiek. Vanochtend is het kampeerterrein van Pukkelpop open geweest... voor festivalgangers die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers hals over het terrein... en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is aangekomen in Rusland. Het is zijn eerste officiële bezoek aan dit land sinds 2002. Kim zal onder meer een ontmoeting hebben met president Medvedev. Gisteren maakte Moskou bekend dat Rusland 50.000 ton graan naar Noord-Korea stuurt... waar honderdduizenden mensen kampen met een tekort aan voedsel. Hoe lang het bezoek aan Rusland duurt is niet bekendgemaakt. Op vliegveld Teuge bij Apeldoorn is vannacht een man op de landingsbaan zwaar gewond geraakt. De politie vermoedt dat hij daar is aangereden door een auto. Wat we wel weten is dat, dat er een feest is geweest bij het vliegveld Teugen. Dat er meerdere mensen op de landingsbaan hebben gelopen van het gesloten vliegveld dus. En dat een van de betrokkenen daar met een auto heeft gereden en vermoedelijk is daardoor een aanrijding ontstaan met dit slachtoffer. Maar we hebben de zaak in onderzoek. De Apeldoornse politie heeft de automobilist voor verhoor aangehouden. Sport de EK Hockey in Duitsland spelen Nederlandse vrouwen tegen Azerbeidzjan. Gerard de Groot, uh, dat is een makkie, hè, die eerste wedstrijd. Ja, dat blijkt wel. Het is 7-0. Inmiddels halverwege de tweede helft. Uh, Nederland scoort uh, voornamelijk uit strafcorners in deze wedstrijd. Hebben er zeven gekregen en uh, vier gescoord. Twee van Maartje Paume. Kim Lammers heeft ook een strafcorner gescoord. Willemijn Bos heeft er één gescoord. En zojuist Maartje Paume ook in de tweede helft. Een rake strafcorner. Ellen Hoog scoorde nog voor een veldoelpunt. En Kim Lammers ook. En dat betekent dat Nederland gewoon met 7-0 hier... Uh, heel makkelijk over Azerbeidjan uh, gaat heen walsen. En voor het toernooi had je al gedacht... Uh, groep van Nederland. Spanje, Italië, Nederland en Azerbeidzjan. Daarvan gaan er twee door naar de halve finale. Dat zullen wel Spanje en Nederland worden. Nou, Spanje won eerder vandaag met 4-0 van Italië. Nederland gaat dik en dik winnen van Azerbeidzjan. Dus die voorspelling komt in ieder geval uit. Oké, okay, dat zijn de dames. Uh, wanneer komen de heren eigenlijk in actie? Ja, de heren die zitten op het bijveld hierachter. Eh, en die trainen daar omdat ze morgen pas spelen. Morgen om zes uur tegen Spanje. Een moeilijke wedstrijd voor Nederland. Want Spanje is eh, geen geringe tegenstander. De afgelopen jaren altijd een lastige tegenstander voor Nederland gebleken. En in de groep van, uh, van Nederland. Uh, en uh, Nederland speelt dan tegen... Nee, niet tegen Spanje. Tegen Frankrijk spelen ze morgen. Dat is natuurlijk makkelijk. En dan daarna komt eventueel Spanje aan de beurt. En Nederland is uh, ja, als mannenteam uh, ja, toch ook wel een beetje favoriet hier. Maar ik moet het nog afwachten hoor. Die hebben een jaar lang geen echt groot internationaal toernooi gespeeld. Het laatste keer dat ze speelden was hier de Champions Trophy een jaar geleden. De Nederlandse vrouwen. We hebben pas in Amstelveen een Champions Trophy achter de rug... Rug. Max Kaldas weet dus ongeveer wat hij aan het team heeft. En de coach van de Nederlanders, Paul van As... moet dat allemaal hier maar in het uh, Warsteiner Hockey Park... in München-Gladbach gaan merken. Nederlandse mannen dus pas morgen aan de bak. Nederlandse vrouwen gaan dik winnen van Azerbeidjan. We zullen het zien verder de komende week daar in München-Gladbach. Dankjewel, Geert de Groot. De ANWB Verkeersinformatie met Helene Geest. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar 30 kilometer file. Dat is vooral te wijten aan wegwerkzaamheden, maar ook aan een paar ongelukken. Op de A4 een lange file van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid 7 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Velzen 4. Op de A16 van Breda naar Rotterdam 6 kilometer... tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Komt omdat de verbindingsweg met de A20 dicht is. Dus verkeer richting, Utrecht, of richting uh, Den Haag en Utrecht kan beter omrijden. Het kan het beste via de Benelux-tunnel. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum, voorknopend Rijnsweerd, 2 kilometer, ook door wegwerkzaamheden. En daardoor staat er ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Den Dolder en Rijnsweerd 6. Verkeer richting Utrecht kan in dat geval beter omrijden via Amsterdam over de A1 en de A9. Door een evenement is de druk op de A58 van Breda naar Tilburg... voor knooppunt de Baars, drie kilometer. En op de A58 richting Bergen-op-Zoom, drie kilometer bij Wouwse Plantage. En dat is te wijten aan een ongeluk. Nog een keer de hoofdpunt. Het kabinet is bereid het pensioenakkoord iets aan te passen... ten gunste van de lage inkomens. FNV-bondgenoten en FNV-bouw zijn niet enthousiast. Volgens bondgenoten is er geen sprake van een concessie. De overlevenden van het bloedbad in Noorwegen... zijn voor het eerst terug op het eiland Utoya.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 Vanaf vanavond presenteert Jan Smit langlevende TV. Met de mooiste beelden van 60 jaar televisie. Bekende Nederlanders worden getest op hun kennis over de TV-historie. Met Petty Brard, Jack Spijkerman, Ad Visser, Bovener Verdoorens, Bastiaan Dragas en Kim Lian van der Meij. Kijk vanavond om half negen naar de Tros op Nederland 1. Het is sale bij Swiss Sense.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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter De Bie. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje ontvangen we een Nederlandse ondernemer... die een franchise van waterwinkeltjes in ontwikkelingslanden aan het opzetten is. Daarna bespreken we een aantal recente ontwikkelingen... op de internationale biermarkt. En we besluiten dit uur met Willem Overbos en het laatste MKB-nieuws. Maar we beginnen met Goudkoorts. Guido van Steyn heeft iets met goud. En die fascinatie is niet opeens nu ontstaan, nu de goudprijs record naar record breekt. Maar die begon al in 2003, toen hij 21 jaar oud op dat moment op zoek was naar investeringsprojecten... voor het geld dat hij met de verkoop van drie bedrijven al verdiend had. En inmiddels runt hij al een kleine drie jaar... het handelsplatform Gold Direct. een van de grootste online edelmetaalaanbieders van West-Europa... waarmee hij duizenden klanten van goud voorziet. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Verstein. <laughs> uh, he, he, no, nog wat tijd om hier te komen? Of ligt zaterdag de handel stil? Of hoe nee, zit ik heb het? vanmorgen nog uh, gewerkt, uh, oh. inderdaad. Het was vroeg op kantoor en uh, okay. het, uh, het, uh, het was druk. Uh, ja, de, de omzet extreem hoog? Uh, gemiddeld. Gemiddeld uh, wat we de afgelopen maanden. Nou, uh, gisteren bijvoorbeeld. Gisteren was het een enorme omzet, hadden we een anderhalve ton ongeveer. Dat, doen we, doen we ongeveer dat is dagen. dus niet gemiddeld. Na de afgelopen maanden wel. Het is ontzettend uh, druk in de handel. En, uh, ja. Ik neem niet aan dat u niet met een koffertje achter in de auto met goud rondrijdt. En nee, dat zeker niet. Hoe hè? doet u het wel? Wij hebben überhaupt uh, niks in voorraad liggen in, op, in ons kantoor op de Herengracht in Amsterdam. Alles ligt uh, in beveiligde depots. In Frankfurt, München of in Zwitserland waaruit wij leveren. Dat is ook niet onze eigen voorraad. Wij hebben ons handelsplatform daarop aangesloten. Mm. Waarom dacht u in 2003, nou, dat is een goed idee, goud? Nou, het was niet zozeer goud waar ik toen der tijd aan dacht. Ik had uh, een, een, een zakje met geld gekregen inderdaad voor de bedrijven die ik destijds had verkocht. En ben toen gaan kijken naar uh, interessante investeringen voor mezelf. En uh, op advies van uh, familie en, uh, en vrienden van de familie. Kom ik eigenlijk in de mijnbouw terecht. Mijnbouwconcessies en licenties. En daar ben ik mee gaan verdiepen. En eigenlijk sindsdien daar een netwerk van, uh, van ja, maar specialisten. Maar vertel daar is wat meer over dan. Daar verdiep je je in. Ga je mijnen bezoeken? Of nee, nee, nee. Ik, uh, dit, Het eerste wat ik kreeg was van een vriend van mijn vader... een lijst met uh, investeringswaardige uh, uh, bedrijven daarin. Of projecten. En die nou, ben ik ze eens wat gaan voorbeelden? Uh, dat waren toen de grotere bedrijven. Vedanta in India bijvoorbeeld. Rio Tinto, ongetwijfeld. Uh, Rio Xtrata, et cetera. En uh, ik ben uh, daar eigenlijk in een jaar tijd heb ik me in die bedrijven echt verdiept. Maar ik vond het niet zo interessant. Ik vond de kleinere mijnbouwers en de kleinere projecten interessanter. Daar ben ik mezelf op in gaan verdiepen door heel veel te lezen over geologie, uh, mijnbouwmethodes, etc. En uh, na een uh, twee jaar uh, flinke verliezen leiden op mijn portefeuille uh, ging het, uh, de, uh, was het tijd gekeerd. En uh, heb ik daar uh, uh, toch leuke investeringen in kunnen doen. Maar mijnbouw is natuurlijk nog iets anders dan de goudhandel. Uh, mijn uh, Goud is maar een heel klein gedeelte in de mijnbouw. Uh, nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Goudmijnbouw is een uh, gigantische, uh, gigantische markt. Uh, maar um, ik was in principe eerst in het investeren in mijnbouw in zijn algemeenheid. En kwam op een gegeven moment in de goudmijnbouw inderdaad terecht. waar het nu nog steeds in investeert. Mag ik even vragen, ben je dan een soort van mede-eigenaar van... Een mijn? Of? Oh, correct, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, voornamelijk nu projecten wat ik doe, alleen de Caucasusregio, Dus dat is uh, het, uh, het oosten, noordoosten van Turkije. En dan loop ik tot het noord, uh, noorden van China. En daar kijk ik dan naar projecten, omdat ik bekend ben inmiddels met die geologie die daar, uh, die daar uh, plaatsvindt. Ja, maar, maar, u, u gaat er dan naartoe en gaat een beetje bovenop een heuvel staan. Kijk eens naar beneden. Nou, dat zou wel eens een aardertje kunnen zitten. Zo gaat het nee, toch niet. Nee, ik, heb, ik heb wel eens een goudbijn bezocht, inderdaad. Maar je gaat dat niet doen. Dat laat je natuurlijk aan de geoloog over. Uh, je spreekt veel met uh, de CEO's, uh, CEO's en de CFO's van dit soort uh, bedrijven. Uh, ik uh, spreek ze veel op beurzen in, in Londen en ook in Duitsland... waar ik dan, uh, dan vaak heen ga. En daar praten we dan al inderdaad over de verschillende projecten. Dus... En ik ben toen de tijd, nadat dit een succes was geweest... wilde ik eigenlijk, het, kost me, het kostte me niet zoveel tijd meer... En ik wilde daarnaast wat doen wat in het verlengde lag... van natuurlijk mijn, uh, mijn investeringen die ik al deed. En toen kwam eigenlijk uh, Gold Direct uh, van de grond. Het idee Gold Direct. Want het, leg even dan precies uit wat dat is. Het is, het is een handelsplatform. Ja, het is eigenlijk een, een, een stuk software wat, uh, wat ik heb ontwikkeld. Wat uh, consumenten en zakelijke uh, cliënten in staat stelt... om uh, edementalen te kopen uh, via ons portaal, via het internet... En wat het eigenlijk doet aan de achterkant... is dat het eigenlijk de grootste voorraden die wij kennen in Europa... verbindt het eigenlijk met mijn systeem. En daardoor hebben wij een enorm volume wat we daarin toegang tot hebben. Waar zitten die grootste voorraden van Europa? Duitsland en Zwitserland, ja. En, en hoe heb je dan toegang tot die grote voorraden? Dat komt door mijn contacten die ik door de jaren heen heb opgebouwd... in deze, in deze uh, uh, wereld. Ja, deze dus mag. ik zeg, ik wil een kilootje gauw bij u kopen, ik noem maar wat. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou ja, u legt de order in, inderdaad, in onze systemen op het handelsplatform. En vervolgens uh, wordt het signaaltje naar uh, het depot gestuurd. Daar wordt het bevestigd, komt een bevestiging terug van... Oké, okay, uh, Gold Direct, dit was oké okay. en deze order uh, uh, kunnen wij leveren. Als we dan de betaling van u hebben ontvangen door middel van creditcard. creditcard... Ook wel de, eerst betalen, dus ik moet u wel vertrouwen. Uh, u moet ons zeker uh, daarin, uh, daarin uh, vertrouwen en... Uh, als dan inmiddels het uh, signaaltje is teruggekomen... dan leveren we binnen drie tot vijf dagen uit in de hele eurozone... tot een maximaal bedrag van 50.000 euro. En dan komt de postbode met een kilootje goud Nee, nee zetten. we hebben een speciale logistieke dienst die uh, we daarvoor gebruiken. inderdaad. Hoezo? Gaan mensen dat echt in een eigen kluisje stoppen? Uh, ik denk uh, dat mensen daar zeer creatief in zijn waar ze het stoppen. Uh, uh, nee, maar serieus, u levert het fysiek aan af? De, aan de deur, alles. Ja. En dan komt zo'n meneer en wilt u even tekenen en dan is het goed. Ja, en dan, uh, dan heeft de cliënt het tot Ik neem aan ja. dat het niet alleen eenrichtingsverkeer is. Ik neem aan dat als je goud wil verkopen, dat het ook bij jullie kan. Of is dat niet zo? Ja, ja we hebben ook de, de, de verkoopkoersen die, die, die geven wij ook vrij. En dan kunnen uh, onze cliënten of, uh, cliënten die, of klanten van, van, uh, die dat die thuis hebben liggen... die kunnen dat aan ons verkopen. En het is een omgekeerde procedure. Dus dan zetten we wederom onze logistieke dienst in om het op te halen. En dan wordt het weer naar het depot gebracht voor uh, een, een test daarop. En dan, uh, dan wordt het uitbetaald. Dus eigenlijk maakt het niet uit of je dat nou met goud doet... of met kokosnoten of graan of... Uh... Kan niet schelen wat, toch? Nou, wij doen het alleen met edelmetalen. Jawel, maar dat maakt natuurlijk voor het systeem niks uit. Um, in principe niet. Alleen, wij hebben niet toegang tot een depot van kokosnacht. Nee, nee, nee, goed. Maar ik bedoel, of je nou aandelen uh, koopt of verkoopt of goud... of. Uh... Het systeem is waarschijnlijk hetzelfde, of niet? Nee, dat absoluut niet. Want het is echt een, uh, wat ik al zeg, het is speciaal ontwikkeld om dus met dit depot te communiceren. Uh, we kunnen niet andere transacties daarin uh, in opnemen. Het is en, heel specifiek. En is er altijd voldoende voorraad? Want je zou zeggen, nou, er is nu een enorme vraag naar goud. Heeft u altijd voldoende voorraad om maar te blijven verkopen? Nogmaals, ik heb zelf geen voorraad. maar ja, ja, een partij, Aanspraken waar, waar op een voorraad. Waarbij waar zaken werken. Als je, je maar genoeg, genoeg biedt, aan. zo simpel is het toch? Ja. Nou, dat is niet altijd, is niet altijd het, nee, het dat... geval. Soms kunnen bepaalde raffinaderijen de vraag ook niet aan? Maar uh, wij hebben over het algemeen uh, genoeg voorraad. Wat verdient u er nou aan? Het ligt aan de producten. Uh, op, uh, op goud. Op de, we hebben 400 producten die we kunnen leveren, waaronder voornamelijk munten, want dat is eigenlijk onze core business dan ook. Uh, op de, munten, de grotere munten zit een anderhalf procent marge. Op de wat uh, meer numismatiek, dus de meer verzamelmunten... daar kan soms een marge zelfs van vijf procent uh, op zitten. En uh, op de baardjes zelf zit een hele lage marge. Daar zo zit zo'n 0,8 procent op een kilo bijvoorbeeld. Dus gemiddeld zit je net boven de 1%? procent? Onze gemiddelde marge is ongeveer twee over alle omzet die we draaien. Oké, okay, ja. nou ja, het is natuurlijk nog leuk als je op één dag... Uh, wat was het gisteren? 150.000 ja. euro omzet. Uiteraard, dat is, uh, dat is dan interessant. Nog niet zo lang geleden was ik in Abu Dhabi. Daar stond in de uh, hal van een hotel, het Imperial Hotel, stond een automaat, uh, daar kon je goud kopen. Ja. Garantie bovendien, dat als je het binnen een maand uh, uh, niet wilde hebben, dat je het voor dezelfde prijs terugkreeg. Heeft u daar wel eens aan gedacht? Um, Nee, we hebben er niet aan gedacht. Ik ken het bedrijf wel en ik ken ook het concept. Uh, daarbij wil ik zeggen dat die garantie die je krijgt... die betaal je uh, direct aan die, dat uh, aan wel. die machine. Ja. Dus... Uh, in zekere zin is dat niet helemaal transparant. Nee? Maar, want, want je krijgt niet echt het bedrag als je... Uh... Wel, maar je betaalt die, die opslag, die betaal je al aan die machine. Ah, oké. Okay. Het is al een stuk duurder dan de marktprijs ja. op dat ogenblik. Aha. Wie, wie zijn nou eigenlijk uw klanten? Zijn het beleggers of zijn het particuliere beleggers? Zowel uh, zakelijk als particulier. Uh, Wat veel... is het meeste? Is het 50-50? Of... Nou, dat niet. Het is, over het algemeen is het uh, iets meer particuliere. Uh, veel verzamelaars. Muntverzamelaars. Ja. En, maar dat moet enorm zijn toegenomen sinds die goudprijzen omhoog gegaan is. Hè? Dat particuliere... Er is, er is meer vraag naar het product. Dat, dat merk je wel. En dat, uh, dat heeft zo's redenen uh, natuurlijk. Die ongetwijfeld bekend zijn bij de meeste mensen ook. Mm. En dat heeft gewoon... Mensen zijn op zoek naar een bepaalde veilige haven daarin. Ja, en op wat voor manier weten ze nou dat ze u kunnen vertrouwen? Want zij moeten dus alvast betalen... Ja, en vervolgens moeten we maar kijken of dat uh, ook binnenkomt. Nou ja, wij, wij, wij staan, we hebben een aantal referenties. We hebben verschillende certificaten, sowieso, die wij uh, op de site hebben uh, staan. Um, en die drukt u niet oh. zelf, die certificaten? Nee, daar word je door gecontroleerd door de oh, okay. betreffende organisaties. En. Um, uh, voor, voor de rest, ja, het is natuurlijk altijd een stukje vertrouwen wat er ook in zit. Maar we hebben inmiddels zoveel referenties al uitstaan dat het, uh, het, uh, het, is, uh, het gaat redelijk snel, ook mond op mond. Ja. Nou, het is nu de, de ene record naar de ander wordt uh, gebroken. Bij u staan de mensen kennelijk ook veel meer in de rij dan tot nu toe aan de hand was. En er wordt, dat weet u ook natuurlijk, inmiddels door mensen die het af en toe een beetje weten kunnen... gewaarschuwd tegen uh, nou ja, gewoon een te hoge prijs in de hele gang van zaken... en dat je dus een beetje uit moet kijken en vooral echt voorzichtig moet zijn op dit ogenblik... want dat je wel eens tegen dat maximum aan kan zitten. Is dat ook uw verantwoordelijkheid om mensen daar een beetje voor te waarschuwen of niet? Uh, nee, uh, wij, wij uh, adviseren verder ni uh, niet. Wij verkopen uh, en, uh, de producten alleen maar. Uh, of de prijs op dit moment op een maximum staat, ik kan het niet weten. Ik heb daar geen glazen bol voor. Maar de, de, de waarschuwingen zijn natuurlijk niet van de lucht. Dat mensen zeggen, dit is, dit is ook weer zo'n potentiële zeepbel... Uh, dat als iedereen maar blijft waarde toekennen, dat het op een gegeven moment nooit die waarde meer kan houden. Ja, nogmaals, daar is natuurlijk een reden voor dat, dat mensen uh, of uh, veel grotere investeerders ook dit product op dit moment uh, kopen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, de productie van goud, die al jaren daalt, de operationele kosten van de mijnbouwers, die alleen maar stijgen, is een hogere goudprijs in de toekomst. Op zich wel. Uh, uh, maar gaat u. Beetje, w, w, w, dit, dit kan niet maar zo door blijven gaan. Dat het dit, dit, met, met 100 dollar per dag omhoog gaat, die prijs. Dat waar, is, waar, het gaat erg snel. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, uh, de economische situatie. Er wordt een soort wedstrijdje geldontwaarding gespeeld tussen Europa en de Verenigde Staten. Mm -hmm. En er is geen politieke daadkracht. Mensen die, die willen dat niet. Die willen een stuk. Nee, dus mensen gaan vluchten dan in goud, omdat ze het niet geld niet goud, meer vertrouwen. Nou, meer, en de aandelen ja, niet meer. En dan vluchten ze in goud. Ja. En dan blijkt straks, als ze daar nu op het hoogtepunt instappen. dat dat weer in elkaar stort. Dat is in 2008 ook al een keer gebeurd, toch? Dat hij ineens 30 procent dat die goudprijs naar beneden ging. Het is een volatiele markt sowieso. Ik, ik, ik zal ook altijd mijn, mijn cliënten uh, zeggen... lees je ook goed in in de markt... voordat je erg instapt, Maar dat dien je in alles te doen wat je natuurlijk aankoopt. Uh, uh, wij adviseren daar zelf niet in. Uh, dat, dat doen wij niet. Wordt het nu wel gevraagd op uh, mensen... die uh, op een of andere manier contact met u hebben... van zeggen, is dit nog wel te vertrouwen? Ja, wij kunnen, maar wij kunnen daar verder geen Dan, geen dan kijkt u gewoon de lucht, de lucht in als wij, nee, we wij zeggen, laat u inderdaad goed adviseren, dat zeggen wij wel. Precies. Dat is ook erg belangrijk en dat is in principe geld voor alles. Voor u is dit. op dit moment in ieder geval uh, uitstekende business, dat begrijp ik. Uh, het is erg, uh, erg druk en het is af en toe ook erg moeilijk, uh, moet ik zeggen. Want uh, met de groei die we doen ook in Europa is het ook weer moeilijk om bijvoorbeeld uh, omdat je een jong bedrijf bent aan kapitaal te komen bij de banken. Dus nu zoeken we het ook richting de investeerders dan... Uh, in deze Hartelijk dank. U hoorde Guido van Steijn van het online handelsplatform Gold Direct. Dank voor uw komst. Er wordt op dit ogenblik ja, misschien nog wel of misschien nog niet meer gehockeyd in Duitsland. Het EK voor vrouwen. Azerbeidzjan, Nederland of Nederland Azerbeidzjan. Zeg het maar Gerrit te groot. Hoeveel nul? Acht. 8. 8. 8. 8. Nou ja. 0 voor Nederland. Oh, en dat kijk. is nog minder. Dat is twee doelpunten minder dan twee jaar geleden... bij het Europees Kampioenschap in Amstelveen. Toen ook nederland azerbeidzjan als eerste wedstrijd... op het uh, programma stond voor de Nederlandse vrouwen. Toen werd het 10-0 dus. Nu is het 8-0 met uh, Maartje Pouwen in de hoofdrol bij de strafcorners. 1, 2, 3 zie ik er van haar staan op mijn papiertje. Twee strafcorners raak van Kim Lammers. Ook nog een velddoelpunt van Kim Lammers. En verder een strafcorner van Willemijn Bos. En nog een velddoelpunt van Ellen Hoog. Dat is als het goed is... Bij elkaar 8. 8-0 voor Nederland nog te spelen. Drie seconden, dan is het afgelopen. Dan wint Nederland de eerste wedstrijd van het Europees kampioenschap. En in het vervolg van het gesprek wat jij hier eerder had... er is nog geen goud wat er blinkt voor Nederland... maar goud wat er longt voor de Nederlandse vrouwen. Ze zijn hier natuurlijk huizenhoog favoriet om Europees kampioen te worden. De eerste wedstrijd is nu voorbij. Nederland won twee maanden geleden in Amstelveen de Champions Trophy. Dat was op wereldniveau. Hier zijn de echte grote tegenstanders natuurlijk straks... Eventueel de vrouwen van Spanje in de groep van Nederland. Maar dat moet ook wel kunnen. En dan heb je de goede tegenstanders in de andere pool. Die zitten bij elkaar. Duitsland en Engeland. En dat wordt natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Twee plekken zijn er hier te winnen voor de vrouwen. Voor de plaatsing van de Olympische Spelen volgend jaar in 2012. En er is, laten we niet vergeten, ook nog een mannentoernooi. De Nederlandse mannen hebben zojuist hier achter op het tweede veld getraind. Zij spelen morgen pas tegen Frankrijk hun eerste wedstrijd. En bij de mannen zijn dat drie plekken te verdelen met het oog op Londen. En als Engeland dan bij die eerste drie zit... dan kan je hier zelfs vierde worden bij de mannen. En bij de vrouwen, als je dat doorrekent, Engeland komt in de finale... dan hoef je alleen maar derde te worden. Dus wat dat betreft voor de Nederlandse ploegen... op weg naar wellicht goud over een week, 28 augustus... dan zijn hier pas de finales. De eerste wedstrijd zit erop voor de ploeg van Max Kaldas. En die is gewonnen met 8-0. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl Ja, ingenieur Martijn Nitsche maakt door hem zelf bedachte waterzuiveringsinstallaties... waarmee je mensen in ontwikkelingslanden aan schoon drinkwater wil helpen. Hij wil lokaal ondernemerschap stimuleren en tegelijkertijd wil hij zelf ook wat verdienen. Zijn eerste uitvinding was een zogeheten waterpiramide, waarvoor hij in 2006 de jaarlijkse innovatieprijs van de Wereldbank ontving. Volgende maand introduceert hij zijn nieuwste concept. En dat is een UV-lamp waarmee tot 10.000 liter schoon water geproduceerd kan worden... waarmee hij onder de naam Orange Water... een franchise van duizenden waterwinkeltjes in ontwikkelingslanden hoopt te kunnen gaan opzetten. Martijn Nitsche, bij ons de gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat tekort aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden... dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Heel veel mensen hebben zich daar het hoofd al over gebroken. En u dacht, oh, daar weet ik wel een paar oplossingen voor. Ja, het begon eigenlijk in 1999 dat ik dacht van... goh, als ingenieur wil ik wat, eh, wat nieuwe dingen ontwikkelen. En al snel werd mijn aandacht door die waterwereld getrokken. En dan zie je inderdaad dat het een buitengewoon groot probleem is. Hè? Er zijn oh, vijfduizend mensen per dag overlijden. Hè, er is eh, 2% van de totale watervoorraad op aarde... is alleen al zoet. De rest is zout. Dus dan ga je denken van, goh, daar moet iets misgaan. Ergens gaat dat mis. En ik vond het belangrijk om daar iets aan bij te dragen. Dus ja. toen ben ik die waterpyramide gaan ontwikkelen. Ja, even terug, want u zei, overlijden hoeveel mensen per dag? Er overlijden per dag ongeveer 5.000 mensen. Vooral... Gaat dat dan vanwege gebrek aan water of gebrek aan schoon drinkwater? Het is vooral gebrek aan schoon water. Er is dus een enorme hoeveelheid vuil water. Denk aan Delhi of aan um, uh, Nigeria. Er zijn enorme, groot problemen met ja. vervuiling van water. En dat gaat bijvoorbeeld omdat uh, he, mensen uh, geen normale wc hebben... maar gewoon even om de hoek um, gaan zitten. Bedenkt u dan alleen daar oplossingen voor? Dus voor het gebrek aan schoon drinkwater? Of heeft u ook oplossingen voor gebieden waar echt gigantische droogte is? Uh, nee, het is altijd wel zo dat je een bepaalde basisvoorziening van water nodig hebt. He? Dat is of zoutwater, dan heb je die waterpiramide nodig, ja. of zoetwater. En dan kan je bijvoorbeeld met dat soort UV-technologieën uh, water zuiveren. Legt u de waterpiramides uit? Ja, in feite is dat een hele grote ballon. En die ballon die is uh, 9 meter hoog en 30 meter doorsneden. En die ballon wordt opgeblazen met een kleine, kleine ventilator. En die staat in de tropen. En in die ballon wordt een, een uh, laagje zoutwater gezet. Overdag wordt het dan daar in die ballon enorm warm. Uh, dat water begint te verdampen, het zout blijft, blijft achter... en het zoete water druppelt eigenlijk langs de binnenkant van die tent naar beneden. Klaar is, Kees. En dat gebeurt gewoon door de hitte? Dat gebeurt gewoon door de, de hitte. En daar heeft u geen zonnepanelen of niks bij daar nodig? Daar heb je niks voor nodig. Nee. Het enige wat je nodig hebt is zout water of sterk verontreinigd water en zonlicht. Dat is het. En in hoeveel landen staat er dan zo'n waterpiramide? Of hoeveel? Ja, we, hebben in, uh, uh, we zijn in 2006 zijn we begonnen met grote, grote piramide in Gambia... Toen hebben we voor ons in India hebben een aantal piramides neergezet. Vrij recent in Indonesië, waarin we tegen uh, Papua Nieuw Guinea aan uh, twee piramides neergezet hebben. En op dit moment zijn we eigenlijk in Senegal bezig om te gaan uitrollen. Waarom heet zo'n ding een piramide als het een malon is? Ja, toen ik ermee begon dacht ik van het wordt de vorm van een uh, piramide. Dus en een piramide heeft toch een bepaalde magische klank. En water is ook iets wat een, eigenlijk een heel magisch, uh, hè? Een magisch uh, uh, uh, iets is. kubus ook. Een kubus ook, maar ja. piramide meer. En maar die het is moest dus toch rond geworden. Hij is uit ja. Uiteindelijk wordt hij een beetje rond, ja. ja. Maar goed, dat weet je niet van tevoren. Hoeveel, hoeveel, hoeveel, nee. hoeveel, hoeveel liter levert zo'n uh, ballon uiteindelijk op? Ja, die levert per dag ongeveer duizend liter water. Hè, maar die, uh, dat is dan zo dat je zoutwater zoet maakt. Als je kijkt naar die UV-apparaten, die zijn eigenlijk veel Dat makkerder. is uw volgende, Dat is de volgende versie. Leg die eens uit. Dat is ook heel eenvoudig. Eigenlijk is het een soort teelbalkje, teellamp. Die neemt 10 watt en uh, uh, dat licht gebruik je om met de bacteriën en virussen in vuil water te doden. En vervolgens... Um, ja, Hoezo, je... als je gewoon vervuild water neerlegt en je zet er een TL-balk neer, zijn die bacteriën dood? Ja, niet de huistuin- en keuken-TL-balk, maar dan moet je echt een UV-balk hebben. En dan kan je die bacteriën dus gewoon heel snel en eenvoudig killen. Op zichzelf is die techniek niet nieuw, alleen wel dat wij het op dit, deze manier in een franchise-vorm in de derde wereld neerzetten. En dan ga je, he, dan zoek je lokale ondernemers die willen investeren. Ja, maar je moet het verhaal nog even afmaken, ja. want als die uh, bacteriën dood zijn in het water, dan kan ja. je nog niet drinken, lijkt mij, want dan drink je een bak met dode bacteriën. Nee, het is natuurlijk ook zo dat je filtert. He. Je filtert alle, alle troep eruit en het gaat tot heel fijn, 5 micron. En vervolgens maak je die bacteriën dood. En ja, dode bacteriën zijn eigenlijk geen probleem meer. En oh. op dat moment kan je dat water eigenlijk heel goed drinken. Maar dan ja. ziet het er niet zo vres uit, lijkt mij. Ja, dan, je hebt van tevoren... ...voor eigenlijk al alle andere troep eruit gehaald. En gaat het dan om regenwater of om bronwater? Het gaat om eigenlijk beide type om, water. He, grondwater? Grondwater, bedoel, grondwater ja. regenwater, ja. bronwater. Oké. Okay. En, en hoeveel kan dan die... He, u zegt zo'n UV-lamp... Uh, wat moet ik me bij voorstellen als u zegt... ...dat gaan we in een franchise zetten. Dus nou ben ik uh, een, een, een mannetje ergens. Waar gaat u dat het eerste neerzetten? We beginnen binnenkort in Koepang. Dat oh. is in, op Timor. Oké. Okay. Goed, en nou zeg ik, ik ga met u in zee. Hoe gaat dat ja, in zijn werk? Het gaat als volgt. Wij um, hebben een, een Indonesische partij gevonden die graag um, dit soort uh, activiteiten wil ontwikkelen. Die Indonesische partij die um, benadert zo'n lokale ondernemer hè, in Koepang. En die ondernemer die zegt van ik wil hier graag in deelnemen. Nou, Wat moet hij dan betalen? Dan moet hij 3000 euro betalen om deel te nemen in die waterwinkel. En daarvoor krijgt hij de techniek. Nou, dat komt er goed uit. Dat is een salaris van een jaar of tien. Precies. Maar het is toch zo dat mensen... ook in ontwikkelingslanden ook altijd geld hebben. He? Ze hebben mobieltjes, ze hebben autootjes, ze hebben huizen. En op die manier zijn ze toch altijd bezig om geld te verdienen. En met name in Azië is dat zelfstandig ondernemen... is um, enorm Maar, maar geworden. 3000 euro is toch een gigabedag voor die mensen? Dat is voor... Ondernemers op zichzelf heel goed te doen, ook in dat soort gebieden. Want ze zetten ook shops op, ze zetten ook kleine winkels op en ze gaan ook telefoons uit, uh, uitgeven. Dus, dus die 3.000 euro is geen probleem? Die 3.000 euro maar is geen probleem. Maar ik neem aan dat uh, de, de, de plaatselijke bank of zo, dat dat moet gaan financieren of nee, niet? Nee, het, het unieke van het concept is dat wij ook die financiering voor een deel meenemen. He, we zeggen van de helft moet je zelf betalen, want als je niet zelf ook een beetje risico neemt, wordt het niks. Maar de andere helft kunnen wij bijdragen. En dat dus kunnen we voorfinancieren Precies, mm voorfinancieren -hmm. en het is in feite een soort lease constructie. Er zijn hier een aantal... Uh, dan, dan moet u aardig wat uh, geld meebrengen... om daar een aantal van die ondernemers te laten starten. Ja, het is zo dat um, zo'n lokale ondernemer... die neemt dus zelf ook deel. En daarnaast is het zo dat er in Nederland... een aantal private partijen zijn die zeggen... van dit is een goed, een, uh, goed concept. He, want het is niet zo dat je een shop neerzet... en dan vervolgens te groeten. Nee, het is zo dat dat geld ook terug gaat komen. Dat komt gedurende twee, drie jaar... wordt die investering afbetaald. Ja, want met zo'n shop... Ze vinden dat maatschappelijk verantwoord ze investeren. Het, ja, ze vinden het maatschappelijk verantwoord investeren. En je ziet ook dat het, het, het is niet gratis is. Normaal is het zo, als je iets geeft, doneert, is het gewoon weg. Hier is het zo dat het ook terugkomt. Hoeveel liter water komt er met zo'n UV-lampen tevoorschijn? <laughs> dat um, varieert tussen de 10.000 en 20.000 liter bijvoorbeeld. Dat is per dag? Per dag. Dat, dat, is, dat zijn vrachtwagens vol? Ja, het zijn, het zijn enorme tankers vol. En je begint dus ochtends, je kan met behulp van een solar panel, een zonnepaneel, kan je dat water zuiveren. En vervolgens kan je 10.000 tot 20.000 liter uitgeven. En daarvan, wat wat daar, betalen mensen voor een liter water? Maar, um, zij gaan in ons concept minder dan een cent betalen. Uh, en wij zeggen van, nou, er zijn eigenlijk twee doelgroepen waar we op ons op richten. Enerzijds zijn het hè, partijen die wel iets kunnen betalen. Overheid, bedrijven, uh, allemaal van dat soort zaken. Anderzijds zijn er ook uh, mensen die echt gewoon helemaal aan de bottom of the pyramid zitten. Die niks verdienen. En die moet je eigenlijk subsidiëren met die partijen die wel betalen. Dus 80 85 van het water... wordt aan betalende klanten gedoneerd. En vervolgens is het zo, de mensen die niet kunnen betalen... dat is 15 krijgen voor nagenoeg... Nou, minder dan 1 cent, krijgen ze water. Ja. En doet u dat nou allemaal uh, daar met lokale... hoe komt u aan die lokale ondernemers? Werkt u met, met, met hulporganisaties samen? Um, nee, we werken echt gewoon met lokale ondernemers. Hè. Dus in Indonesië wordt een bedrijf opgericht, Orange Water. Daar neemt 50% neemt een Indonesische partij in deel. En samen selecteren we vervolgens lokale ondernemers. Dus daar zit ook al direct die Indonesische um, uh, touch bij. He, die Indonesiërs kennen elkaar. Als ik als Wesselingen daar aankom, is het buitengewoon lastig om te selecteren. En op het moment dat je die lokale cultuur erbij betrekt... is, het heel goed, um, is die selectie heel goed te doen. En tot slot dan nog even, waarom orange water? Ja, we zijn een, toch een beetje een waterland, hè? En orange is ook eigenlijk onze Vanwege nationale onze kleur. onze prins die zich ook met watermanagement bezighoudt. Eventueel, bezig eventueel. Goed, het was leuk om daar wat over te horen. We, we spraken met Martijn Nitsche over zijn waterzuiveringsproject Orange Water. Dank u wel. Dank u wel. Nu de biermarkten in Europa en de Verenigde Staten verzadigd lijken te zijn... richten de grote bierbrouwers zich voor marktuitbreiding steeds meer op Latijns-Amerika, Afrika en ook Australië. En dat gebeurt vaak door daar gewoon een andere br brouwerij... Te kopen of in te lijven. De Australische bierbrouwer Fosters merkt dat op dit moment aan de lijve... nu de Brits-Zuid-Afrikaanse biergigant Sepp Miller... deze week een vijandig bot op het bedrijf deed. En over die ontwikkeling op die biermarkt praten we met Onno Sloterdijk. Hij is partner bij adviesorganisatie KPMG. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was mij geheel ontgaan dat de biermarkt uh, niet zo lekker meer was. Maar u weet het al jaren. Nou, al jaren. Als je kijkt naar uh, de consolidatie... Dan is dat zeker een trend die al tien jaar bezig is. Consolidatie wil zeggen dat er dus uiteindelijk niet meer volume geproduceerd hoeft te worden, omdat het niet verkocht wordt. Nee, de consolidatie houdt in dat in feite een steeds kleiner aantal partijen. Uh, zeg maar een groter marktaandeel uh, zeg maar, van de totale biermarkt uh, in hun bezit hebben. Als je tien jaar geleden kijkt, was zeg maar de top 10, die had zo'n 37 procent van de totale wereldwijde productie in handen. Oh. Die top 10 heeft nu 63% ja, ja. in handen. En wie zijn dat, die grote jongens? Nou, je noemt er net al even een. Sap Miller, die staat op 2. Anneuze, Bush, uh, Inbev staat uh, op 1. Uh, Heineken staat ook in de top 3. Uh, top uh, dus uh, dat zijn zo natuurlijk een aantal hele bekende namen... die met z'n allen heel druk bezig zijn om wereldwijd actief te zijn. En niet alleen met, uh, met merken die wereldwijd worden verkocht... maar ze zijn ook al jaren en dag bezig om met lokale merken aan de gang te gaan. Want daar zit de groei in? Daar zit soms de groei in. En dat heeft ook, ook te maken met inderdaad het spel van de consolidatie. Als er geen groei in de markt meer is in aantallen liters. Eh, ja, dan ga je toch je kijken wat je kan doen om uiteindelijk als, als, als overwinnaar uit de bus te kunnen komen. Het ja. is niet denk ik eten of gegeten worden, maar je drinken of gedronken worden. Maar als je het even wereldwijd bekijkt, hè, want we zeiden net in de inleiding, eh, zei Peter, het Europa Verenigde Staten, daar is de markt verzadigd. Is dat zo? Uh, ja, die daalt zelfs uh, al een aantal jaren achter elkaar. Zie je dat uh, in volume uh, dat zo'n 1,5 uh, tot 2 procent uh, zakt Hoe per jaar. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met het feit dat er in plaats van bier... ook uh, meer wijn uh, gedronken wordt in, in deze landen. Uh, uh, dat, is, dat is bijvoorbeeld een van de verklaringen. Zijn er nog meer te bedenken? Ja, je zou, je zou kunnen bedenken dat uh, vanwege de vergrijzing... vergrijzing uh, ja... Dat, dat bier drinken klopt. toch ja. bij jong zijn hoort. Ja, de demografische samenstelling met een mooi woord is daar ook een absolute factor in. Uh, dus als je inderdaad vergrijzing hebt, dan, dan neemt dat af. Ja. Um, ja, er zijn ook nog wel andere verklaringen uh, te vinden. Uh, vergeet even niet dat bijvoorbeeld in 2009... Uh, de recessie een enorme impact had op gewoon de daling van het volume van drinken van bier... Waarom Onder andere omdat we met z'n allen veel minder natuurlijk uit huis gingen... Uh, naar cafés en uh, restaurants. Dus buiten huis had gewoon veel minder gedronken. En de economie in de recessie heeft ook een bepaalde categorie van zware drinkers uh, geraakt die gewoon eenvoudigweg veel minder geld te besteden hadden. Maar ja, die gaan lekker met hun kratje thuis zitten en drinken ze weer meer, zou nou, je zeggen. Het, het leek erop dat dat in totale aantallen niet het geval was. Uh, dus dat er uh, de, de, uh, zeg maar de besteedbare middelen toch niet uh, in die kant uh, zijn uitgegeven. Hmm. Wat, wat zijn die groeimarkten? Want we zeiden Afrika, ik neem aan dat Azië er ook een is. Nou, het allergrootste land uh, is, is China. China? Uh, China is by far nummer één. Uh, die is inmiddels twee keer zo groot als... Amerika. Amerika stond tien jaar geleden op, uh, op één. Uh, dus ja, je ziet ook: uh, dat kan maar op één manier uh, gebeuren. Doordat daar inderdaad uh, jaar in jaar uit gewoon veel meer uh, geproduceerd en dus ook gedronken wordt. En het zijn allemaal Chinese merken. En die worden dus gekocht door die grote brouwers. Nee, het zijn wereldwijde merken. Alles, uh, alles wordt daar op die markt uh, afgezet. Maar de, daar, dat is bijvoorbeeld een groeimarkt... Met, uh, waar je dus al jaren 5 tot 7 procent groei ziet. Maar daar, uh, Heineken en Stad en zo... Die, die produceren daar ter plekke, neem ik ja. aan. Het is echt een wereldwijde... En, en dan niet onder Chinese namen? Of ook? Ook? Het is een, ze hebben allemaal portefeuilles, dus het is niet alleen maar één merk wat daar uh, wordt gebruikt, maar ook verschillende lokale merken. Ja, Legt u even uit wat er dan gebeurt als zo'n grote jongen, zo'n zo lokale, hè, want nu gaat het over Salt Miller en Foster in Australië. Ja. Um, uh, waarom zeggen ze dan niet: van oké, okay, nou, we hebben die jongen nu uh, gekocht en nu gaan we onze eigen merken erin zetten? Is dat te duur? Hoe werkt dat? Nee, iedereen heeft toch wel zijn voorkeur voor een bepaald merk. En dat is denk ik wel het interessante van, van ook, zeg maar, deze tak van sport. Je, het, het bouwen van een merk kost verschrikkelijk veel geld. We kunnen zo natuurlijk een fabriek uh, neerzetten en daar bier gaan brouwen. Maar dan heb je nog geen merk. Nou ja, je nog, loopt... de, de, de onkosten zitten niet in het brouwen van het bier... maar in het marketen van het bier, marketing, marketing is een van de grootste en allerbelangrijkste kostenposten. En daar moet je ook heel creatief en slim mee omgaan... om uiteindelijk jouw merk te kunnen ontwikkelen en uh, verder te kunnen brengen. Daarnaast vergis je niet ook de logistieke kant van de zaak... Uh, want het moet ook natuurlijk allemaal verscheept worden. En uh, een derde element zou ik zeggen. Natuurlijk ook de machtsstrijd met de retailers. De grote winkelketens waar het uh, ook natuurlijk wordt verkocht. Daar uh, wil je natuurlijk op de beste plek in het schap uh, zien te verwerven. En als je dan groot bent en je hebt een, een, een portfolio van producten. Ja de nummer 1, 2 en 3 hebben wat te zeggen. En uh, daarna zie je al dat het heel snel minder wordt. Ja. Heineke heeft vorig jaar ook op de Mexicaanse markt geloof ik, een, een merk overgenomen. Over, over wat voor bedragen hebben we net dan? Um, nou, dat is een hele interessante vraag. Uh, als je kijkt naar, naar zeg maar, deze tak van sport... zijn dat alleen maar hele grote bedragen die daarvoor worden neergelegd. Miljarden. Ja, miljarden. Um, wat, dus... wat levert het op? Want dat kun je misschien nu uh, na een jaar alvast zeggen. Hebben ze dan echt een hele markt aan zich gebonden? Ja, je, je koopt inderdaad uh, een marktaandeel. En wat je dus ook ziet... Het, uh, is dat iedere, na iedere overname wordt er ook direct gezegd... we gaan het integreren, we gaan uh, kosten optimaliseren... Uh, dingen samenvoegen, dingen slimmer doen. Uh, en dat zie je ook uh, absoluut weer uh, in de hele overname met volstars terug. Er worden enorme bedragen voor betaald. Uh, als je even kijkt, uh, dat is twaalf keer uh, het bedrijfsresultaat wat wordt betaald. Ja, dat betekent in een uh, markt die niet al te veel groeit, zou je uh, dat terug moeten verdienen door toch slimmer te kunnen zijn en je winstgevendheid te kunnen vergroten. Die, die, die, die dan, uh, Sap het Miller mee. die dat bot doet. Dat Sap, dat is een Zuid-Afrikaanse. Die is weer samengegaan met ja. een Amerikaan. Dus dat is heel groot. Ja. En die hebben dat miljardenbod gedaan. Ook cool. Foster, dat is een Australische. Ja. Ja. Hoe hoog is dat bot? 12,5 miljard. En, en, maar het is nog niet rond. Nee, dat duurt altijd een paar maanden voordat je zoiets rond hebt. En het unieke hier is dat het ook nog eens een keer een vijandige overname is. Want dit, uh, dit spel dat speelt al sinds de zomer. Hè, waarin het management van... Uh, van heeft in eerste instantie heeft gezegd, ja joh, uh, uh, veel te weinig. Uh, ik ben het niet eens uh, met jullie, uh, jullie plannen. Ik uh, sta er niet achter. En dus uh, uh, is het in eerste instantie ook nog een vijandige overname. Dus dat betekent dat je ervan uit kan gaan dat je het management gaat vervangen jouw mensen erin gaat zetten om dan uiteindelijk de hele boel te integreren. Ja, je zou zeggen dat het dus allemaal kei en keihard is. Ik sprak toevallig de man die de onderhandelingen heeft gedaan voor Heineken... bij die deal met uh, Mexico. En die zei dat de beslissende factor uiteindelijk voor de verkoop was... dat ze het echt werk hartstikke goed met elkaar konden vinden. En dat het een soort vriendschapsrelatie ontstaan was. Dat was de beslissende factor voor de verkoop. Dat is een hele interessante opmerking. Ik denk ook dat het inderdaad dit soort details zijn. Die wel bepalend zijn. Van, uh, uh, kan je met elkaar vinden. Uh, he, staan de neuzen dezelfde kant uit. Want uiteindelijk ga je toch met mensen samenwerken. Om er een succes van te maken. En als die neuzen niet dezelfde kant uit staan. Dan neem je een heel groot risico. Ja. Dus is zo'n vijandige overname van is echt een risico. Ik vind dat wel een uh, verhoogd risico. In Nederland zie je het niet. Nee. Als we even kijken naar die, die markten die dus helemaal verzadigd zijn... Europa en de Verenigde Staten... hoe kun je nou als bierbrouwer uh, met hele grote merken toch nog ja, geld verdienen? Moet je dan met nieuwe producten komen? Waar moeten we dan aan denken? Ja, nou, er zijn natuurlijk toch altijd ook niches, uh, niches uh, die je kan opzoeken. De, de smaak is niet iets wat, uh, wat, wat, wat een constante is. Je zou absoluut iedere keer die markt moeten blijven volgen en blijven bewerken. Uh, er zijn er ook uh, bieren voor, uh, voor vrouwen die uh, ontwikkeld worden. Uh, vergeet even ook niet uh, de hele moslimwereld... Uh, waar je natuurlijk uh, nog met, uh, met alcoholvrij, uh, met alcoholvrij aan de gang kan gaan. Is dat zijn... een beetje een markt, het alcoholvrij bier? Nou, het, het is zeker wel een markt. Uh, al daar, uh, die, die kant uit... Uh, daar, daar, daar, daar Maar, maar ik... verder in de rest van de wereld? Nou, nee, nee uh, het is een nichemarkt Dat is een klein onderdeel. Ja. Maar zijn er al uh, succesverhalen over zo'n nismarkt, die is ingevuld waarvan u zegt... nou, dat is een goed voorbeeld. Nou, het zijn allemaal hele kleine voorbeelden. Uh, en het is niet zozeer dat zo'n nismarkt automatisch dan wereldwijd uh, wordt, uh, wordt uitgerold. Uh, dus, dus, nou ja, ik zou zeggen... ik vind zelf natuurlijk, als je kijkt alleen maar naar Heineken... Uh, dat is natuurlijk vanuit, uh, vanuit uh, het buitenland gezien een premium bier... Ja. Het wordt gezien als importbier. Um, hè, en daar zie je dat dat. Uh, zo profileren ze, zo zich profileren ook, ze ja. al Zo profileren ze daar En zo zie je dus dat dat is in Nederland natuurlijk een hele andere. Uh, hele, heeft een hele andere positie. Uh, om even aan te geven dat die smaken dus verschillen. Hè, en dat je dus daarmee aan de gang moet gaan om uiteindelijk je beste positionering te krijgen. Nou, mooi. Hartelijk dank. Uh, we hoorden dus de ontwikkeling op de biermarkt. En dat deden we aan de hand van Onno Sloterdijk. Hij is partner bij adviesorganisatie KPMG. Drinkt u zelf ook een beetje? Of uh, is het eigenlijk niet veel? Liever een wijntje? Nou, nee hoor. Een biertje gaat er goed in. Heel goed. <laughs> Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. En bij ons is, zoals iedere week weer aangeschoven... Willem Overbos van MKB Service Desk. Uh, hij neemt het opvallende ondernemersnieuws met ons door. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag. Nou, um, we hebben het nu net gehad over die biermarkt. Uh, uh, Sab Miller, die een grote overname gaat doen in Australië. Uh, Google is net uh, op een hele grote manier bezig geweest met overnames. Um, en dat, terwijl het toch crisis is. Hè, maar kennelijk is dat dan toch van... Nou, dan moet je bedrijven gaan overnemen. Gebeurt dat ook in het MKB? Nou en of. Ja, het zijn niet van die overnames van 12,5 miljard dollar zoals Google dat doet of Zet Miller. Dus een aantal van de dingen die de voorgangers jij zei, zijn zijn natuurlijk in het MKB ook van toepassing. Maar het is een markt van toch de komende tien jaar jaarlijks zo'n 15.000 bedrijven die in ieder geval ter overname worden aangeboden. Met name in de sectoren detailhandel, zakelijke dienstverlening en dat, wat, wat dat drijft is met name... Uh, de vergrijzing. Er zijn maar, heel veel ondernemers die, uh, die al ja, jarenlang een bedrijf hebben... die nu 50, 55, 60 worden. Maar wat je dus heel veel hoort, juist de laatste tijd... en dat is mede ook ingegeven door de crisis... is dat die geen opvolging kunnen vinden... en ja. dat dus zo'n bedrijf gewoon maar verloren gaat. Ja, nee, een heel leuk uh, actueel stukje in uh, het, het blad Eigen Bedrijf... van de Kamer van Koophandel, van een, uh, een Utrechtse modezaak, Sens Modus. Uh, veel mensen die in Utrecht wonen kennen het wel... Uh, dat is een bedrijf waar de, de eigenaren 66 en 68 zijn... die al 25 jaar die zaak daar hebben in, in allerlei feest- en galenkleding. En die einde van het jaar willen stoppen. Maar ze hebben geen opvolger. En uh, ze zijn wel hard bezig geweest om die opvolger te zoeken. Maar dan zit je in één keer met je bedrijf... Uh, en waarvan toch veel ondernemers vinden dat dat je pensioen is. Ja, Wat hebben ze dan niet goed gedaan? of Wat, of wat, wat, wat kun je mensen aanraden om het dan wel voor elkaar te krijgen... om zo'n bedrijf... Wel over te overnemen. nemen. Ja, nee, het gaat er natuurlijk voor veel ondernemers om dat ze er laat, relatief laat mee beginnen. Uh, je moet een voorbereiding, als je echt het echt hebt over bedrijfsoverdracht of overname vanwege het feit dat je zelf wil gaan stoppen. Je hebt natuurlijk ook serie ondernemers, jongere ondernemers die veel sneller bedrijven opzetten en verkopen. Maar voor deze doelgroep is het heel belangrijk dat ze tijdig beginnen. Met een goede positionering. Al je managementinformatie moet, moet heel duidelijk beschikbaar zijn. Dus hoe gaat het met mijn bedrijf? Financiële ratio's. Uh, voorraadposities, maar ook verwachtingen in de markt. Hoe ziet die markt van mij, de bedrijf, uit? Hoe gaat die markt zich de komende jaren ontwikkelen? Natuurlijk heb je geen glazen bol, maar je moet wel op basis van jouw kennis en ervaring voorspellingen. Maar gel geldt dat ook gewoon voor normale ja, lering doen? De? en als, als allerlaatste is het denk ik heel belangrijk dat voor veel wat kleinere bedrijven... is het zo dat het bedrijf sterk afhankelijk is van de eigenaar zelf, van de, de DGA. Ja. Uh, of van ja, de, de oprichter. En daar moet je dus ook mee rekening houden... dat je ervoor zorgt dat het ook wel overdraagbaar is. En dat je degene die je bedrijf gaat kopen... Uh, ook even de tijd geeft om zich in die markt in te werken... als die niet uit die markt komt. Hoe, hoe wordt een prijs bepaald van zo'n bedrijf in de MKB? Nou, er zijn uh, de, de traditionele, of er is een aantal methoden om een prijs te bepalen. Uh, bij grote bedrijven noemen ze dat discounted cashflow. Dan gaan ze eigenlijk de winstverwachtingen van nu en naar de toekomst toe... Uh, gaan ze voorspellen en dan terugrekenen tot een waarde nu... Uh, bij bedrijven zoals deze was het hè, in het verleden de goodwill. Dus mm -hmm. uh, wat is de, de, de overwaarde van een bedrijf? Uh, en vaak is het dat het, het is een gevoel. Natuurlijk uh, is het geen gevoel. Je kan het uitrekenen. Het wordt uitgerekend door specialisten. Op basis van historische cijfers. Op basis van verwachtingen in de toekomst. En ook een positie. Kun je, heb jij er strategisch aan? Dus ben jij een strategische koper die denkt er meer waarde uh, uit te kunnen halen? Is het een markt? Net zoals met dat Sepp Miller verhaal. In één keer hè, heel China betreden. Dat je wil een markt betreden. Dus dat kan een reden zijn voor, voor Overname. Dat kan een premium, een extra prijs opleveren. Uh, maar dat is natuurlijk voor iedere, iedere koop ja. afhankelijk. Maar heel belangrijk daarin is dat je je dus ook als kopende partij goed oriënteert. En als verkopende partij heel goed voorbereidt. Zo'n bedrijf wat je net noemde uh, in Utrecht, zo'n modezaak. Ja, heeft de man nou geen pensioen? Ja, hij heeft misschien wel wat gespaard. Maar je bedrijf is toch eigenlijk je pensioen? Nou ja, dat werd in het verleden natuurlijk gezegd. Ik denk dat de crisis er wel voor gezorgd heeft... dat een hoop bedrijven wel wat hebben ingeteerd op eigen vermogen. Um, maar het gaat te ver om te zeggen dat je bedrijf je pensioen is. Je moet het gewoon goed regelen, dan kan het je pensioen zijn. En als je het niet goed regelt, dan loop je een hoop risico's. Als je, zeker als jij in die 25 jaar, in dit geval dat je ondernemer bent geweest... niks opzij hebt kunnen zetten. En wat is nou het advies om uh, qua tijd voor je bedrijfsbeëindiging te beginnen hiermee? Vijf, ja, ik, ik noemde net, probeer nou vijf, vijf jaar. jaar daarvoor, uh, als je zeker in deze fase zit... Uh, aan het eind van je uh, levenscyclus, vijf jaar hmm. daarvoor uit te trekken. En kijk even bij ons op mqbsuris.nl slash overname. En daar kun je ook even Maar krijg meer je dan niet als je dat vijf jaar van tevoren al een beetje aan het aankondigen bent dat mensen zoiets hebben? Nee, nou, maar zeker niet hoor. aan het aankondigen. Je bent uh, ervoor ja. aan het zorgen dat alle stapjes ah, die daartoe leiden. En dat je boekhoudingen klopt en Precies. je voorraden. Juist. En die, en, Juist. Die, en, die, en, die, en die winstverwachtingen, dat is natuurlijk allemaal kletskoek. Het dus ja, is iemand... geen kletskoek, dat is natuurlijk oh. gebaseerd op het feit dat jij. Wat weet. ze er zelf van vinden is meestal kletskoek. Maar dan moet je dus een specialist bij halen die het onderbouwt. Juist. En dat kost dus tijd. Dat kost tijd om dat goed op orde te hebben. Er hey, uh, was een onderzoek bij, uh, van het uh, Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf. En, en daarin stond toch wel iets grappigs. Namelijk dat ondernemers in Nederland eigenlijk helemaal geen ondernemers... nou ja, eigenlijk geen ondernemerszin hebben. Of niet ambitieus zijn, dat is net hoe je het uitlegt. Wat ja. ik ontzettend opvallend vond was dat uh, ze hebben een onderzoek gedaan waar eh, ondernemers die in 2008 zijn begonnen... hebben ze nu in 2011 gemeten... zijn die in staat om in hun eigen en in hun gezinsinkomen te voorzien. Wat oh. blijkt? 75% van de ondernemers is drie jaar na de stad... niet in staat om in eigen en in gezinsinkomen te voorzien. Dat is gigantisch. Wa wacht even. Willem, drie kwart van de mensen die dus een zaak zijn gestart... zijn na drie jaar niet in staat hun gezin te onderhouden? Klopt. Daar moet je natuurlijk wel bij nemen, hè, als je het even wil nuanceren... dat er veel meer ZZP'ers zijn gestart in de afgelopen jaren. Maar als je het vergelijkt met uh, het onderzoek wat EEM wat gedaan heeft in 2003 tot 2005... daar was het 70% die niet... Uh, ook al hoog, toch? Ook al hoog. Uh, nee, ik vind dat nee. opvallend. Ja. Uh, natuurlijk, nogmaals, die nuance met uh, steeds meer part-time ondernemerschap. Uh, een partner die wel uh, in loondienst werkt. Dus wat veel ondernemers doen die niet in hun gezinssituatie... Uh, gezinsinkomen kunnen voorzien. Daar is de partner in loondienst. Ze zijn zelf ook nog eens een keer voor een deel in loondienst... Uh, maar of, wat is daar, wat is, ja, het is opmerkelijk natuurlijk, maar is daar nou echt iets mis mee? Want je zou zeggen, als je een partner hebt die ook een gedeelte verdient... of je verdient je inkomen gedeeltelijk uit je onderneming... en gedeeltelijk bij een baas, whatever. Als jij wil ondernemen op die manier, moet je dat ja. vooral doen. Het gaat natuurlijk over een stuk ambitie uit ondernemerschap. Uh, waarom ben je ondernemer geworden en wat zijn voor jou die succesfactoren? Is dat, nou, ik vind het gewoon leuk en uh, ik doe het erbij... Prima, hè? dan is het helemaal legitiem dat natuurlijk vanwege risicospreiding... je partner uh, uiteindelijk ervoor zorgt dat er een boterham gesermeerd kan worden. Mm -hmm. Maar als je het echt hebt over een drive, en daar wordt ook wel het nodige over geschreven... je moet als ondernemer denk ik ook een bepaalde ambitie hebben. En daarmee als land een bepaalde ambitie hebben. Hè? In Amerika bijvoorbeeld. Hebben we dit niet zo'n goed we... signaal voor, voor het Nederlands ondernemerschap? Is ah. dit een heel treurig cijfer? Nou, is dit een treurig cijfer? Ik denk dat het vooral gaat over ambitie. Het lijkt mij dat als je gaat ondernemen, moet je ambitie hebben. En of jij nou volledig in je eigen inkomen voorziet. Maar ik vind 70 tot 75 procent vind ik wel laag. We gaan, uh, Ja, dat is ook zo. En we gaan nog eventjes naar een, uh, een onderwerp waar ik zelf even wat mee heb. Ik ontving eergisteren weer zo'n fijne spookfactuur. Want ik kwam er toevallig achter, hoor, want ik dacht, ik, uh, ik krijg hier van, van het centrale van de centrale bedrijfsregistratie. Keurig alles met een klantnummer en alles erbij. Een factuur van uh, inclusief BTW 291,50 euro voor een registratie... in een uh, handelsregister van de Kamer voor Koophandel. Of u even wil nou, betalen. Ik heb ze, of ik even wil betalen. Ik heb ze gebeld, die Kamer voor Koophandel, in Arnhem. Ik geloof dat dat bedrijf daar ook zit. Zeiden: niet doen, niet doen. Dat dus zijn spookfacturen. Dat moet toch een keer ophouden. Ja, en ik denk dat, uh, belangrijk in het nieuws ook... Uh, Kamer van Koophandel heeft uh, deze week gescoord... met een uitspraak van uh, het gerechtshof dat dit soort bedrijven... en er zijn er natuurlijk veel meer van, acquisitiefraude, spookfacturen... Uh, je hebt het steunpunt acquisitiefraude waar je dit moet melden. Ook mm -hmm. jij dat je hem hebt ontvangen. Nou, ik mag het even hier doen. Mensen, niet gedaan. betalen, hè? Centrale betalen. bedrijfsregistratie. Nee, heel belangrijk is dat de overwinning van de Kamer van Koophandel... op kantoor voor de klanten, dat is ook zo'n zaak, net zoals deze... Omdat ze uh, K van K dan heen. Precies. Ja. Uh, is een unicum voor de Nederlandse rechtspraak... omdat nu bewezen is dat die daders... hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. En daar liepen de juridische kosten totaal op tot een half miljoen. Mm. Uh, dus maar, pas op... Maar, maar is. dit is kennelijk niet bij wet verboden wat ze hier doen, ook op die factuur. Omdat er ergens in de kleine lettertjes staat iets van een woordje wat op offerte ja, het een lijkt. Ja, is het bij wet verboden als het uh, leidt tot een uitspraak van een gerechtsbank dat, dat het strafbaar is. En ja. je mag mensen niet misleiden. Nee, maar goed, het is dus nu nog geen wet. Maar het is geen wet, maar moet het is er wel eens eens zo keer... dat er een uitspraak is nu. En die uitspraak leidt ertoe dat het voor mensen die dit proberen... een risico is om het te gaan doen. Dit is toch één keer de naam. En heel hard. En niet betalen. <laughs> uh, de rekening van centrale bedrijfsregistratie. Dat is een bullshit spookfactuur. Mooi. Goed. U hoorde Willem dat is u hoorde ook tien keer verbuggen. Uh, Willem Overbos is van MKB Service Desk. Hartelijk dank, Willem, voor je komst. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie gasten. Dan gaan we praten over marktwerking en een hele hoop andere dingen in de kinderopvang. Wij hopen dat u er ook dan bent tot na tweeën. Samen thuis, samen dros. Instituut Itzada presenteert. Ja, hallo. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen? Er komt een enorme onderzee aan. Dat is een atoomonderzee met ballistische raketten aan boord. En, en, en ik, zie, ik zie een hele hoop mensen die zich verdringen op die toren van, van die onderzeeën. En toen kwamen ze eigenlijk van twee kanten van het huis. kwamen gemaskerde mannen. Want zijn moeder lag op sterven en een vreemde, bewusteloze kerel in zijn auto. Dus ze wist totaal niet wat hij aan het doen was. Nieuwsgierig naar meer.